1 Uur. Dit is Jeroen Jepkemaan met het NOS Journal. Afgelopen avond vier Koerdische rebellen omgekomen. toen de bomauto die ze inladen te vroeg explodeerde. Ook raakten 17 mensen gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Het is niet bekend welk doelwit de daders op het oog hadden. Door de explosie viel de elektriciteit in de buurt uit. en ook raakten enkele huizen beschadigd. Dinsdag ontplofte een bom in Diyarbakar zelf. Toen kwamen drie mensen om het leven en raakten 45 mensen gewond. En in Istanbul ontplofte gisteren een autobom in de buurt van een legerbasis. Acht mensen raakten gewond, vooral de rondvliegend glas. In Turkije zijn de laatste maanden vaker bomaanslagen Die werden opgeëist door verschillende organisaties, waaronder de militante Koerdische Takbeweging en de Islamitische Staat. In de Turkse badplaats Alanya wordt een Nederlandse toerist vermist. De man van 65 jaar kwam gisteravond niet terug na een wandeling. Hij is hartpatiënt en kortademig, heeft zijn vrouw de politie laten weten. Een zoekactie heeft nog niets opgeleverd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is op de hoogte van de vermissing. En heeft contact met de Turkse autoriteiten. Tientallen Russische atleten hebben tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi doping gekregen. Onder hen zijn vijftien medaillewinnaars. Dat heeft de toenmalige directeur van het Russische antidopinglaboratorium gezegd tegen de New York Times. Hij werd in november door antidopingbureau WADA beschuldigd van gesjoemel met dopingtests. en nam daarna ontslag en verhuisde naar Los Angeles. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn van de Scandinavische landen ook Denemarken en Noorwegen niet door. IJsland en Finland sneuvelden al in de eerste halve finale. Gastland Zweden is daarmee zaterdagavond het enige Scandinavische land in de finale. De Nederlandse deelnemer Douwe Bob is blij dat ook België de eindronde gehaald heeft. In het tv-programma Pau zei Douwe Bob dat hij onder de indruk is van de Belgische zangeres Laura Tesoro. Het weer, opklaringen, en het blijft nagenoeg overal droog. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wel bewolking. En in het zuidoosten kans op een buitje. Met maximaal 16 tot 23 graden is het koeler dan de afgelopen dag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Dang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 Seksu, als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo maar op, ik voel ik dans. jij dan je, op, swingen, je zo lekker dat het te gaan ik dans. Steek ik hand op. Ga mijn voeten zo ik voel me als ik dans. gooi jij dan swingen je zo lekker All right. <laughs> The Was right, who's wrong